NOS Nieuws van 7 Uur. Heef je kunnen met het NOS-journaal. De vegetarische slager is op zijn vingers getikt door de Voedsel- en Warenautoriteit, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf verkoopt vegetarische producten, met name als kipstukjes en gerookte spekjes. En dat is misleidend en tegen de wet, zegt de NVWA. De vegetarische slager heeft tot maart volgend jaar de tijd om de namen te veranderen. Anders krijgen ze een boete. Het bedrijf is verbaasd en zegt dat de vleeslobby erachter zit. De discussie over namen van vleesvervangers speelt al sinds 2012. In de tuin van het Witte Huis is een minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers van de schietpartij in Las Vegas. President Trump, zijn vrouw Melania en vicepresident Mike Pence waren erbij. Gisteren schoot een man vanuit zijn hotelkamer... op de bezoekers van een openluchtfestival. Het dodental is opgelopen tot 59... Staatssecretaris Dijksma is niet te spreken over de hoge snelheidslijn van Schiphol naar het zuiden. Ze vindt de prestaties van de NS en ProRail ronduit tegenvallen, schrijft ze de Tweede Kamer. Vooral vertragingen zijn een punt van zorg. De NS en ProRail kregen eerder al een boete voor ondermaatse prestaties over 2016. In Berlijn is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zeker 10.000 omwonenden moesten uit voorzorg hun huis uit... Het explosief van zo'n 250 kilo werd gisteren gevonden bij bouwwerkzaamheden. Afgelopen nacht maakten experts de bom onschadelijk. De Amerikaanse rockmuzikant Tom Petty is overleden, meldt zijn manager. De zanger en gitarist werd gisteravond gevonden in zijn huis in Malibu... na een hartaanval. Vandaag is hij in het ziekenhuis overleden. Tom Petty had met zijn band Tom Petty and the Heartbreakers... hits met onder meer A Face in the Crowd en Learning to Fly... Hij is 66 jaar geworden. Het weer. Het wordt vandaag overwegend bewolkt. En eerst vooral langs de kustbuien, later ook in het binnenland. Af en toe zon en het wordt 15 à 16 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad staat een flinke file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Everdingen, 4 kilometer. Een kwartier verdraging heeft het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Dorp. Ook een kwartier oponthoud op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegaven en Woerden. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en hardingsveld giessendam 5 kilometer en een kwartier oponthoud. En op de A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorken bij Lexmond ook een kwartier verdraging.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 Het de mis mij een bomba provocante. Het boca linda, een grote gevaar. Het is voor mij een grote gevaar. Het is een grote gevaar. Het is voor mij een grote gevaar. Het is een bomba provocante. Esa boca linda.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 can find a key without you and now you're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 Ay. ¡Cosi! Tigua. Oh, uno, oh, no uno. Oh, oh. Hey, re, re, si sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Tigua. vi que tu mirada ya estaba llamando.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 Pacito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabéis es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu juego despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero decir. Hazelo en una playa en Puerto Rico. hasta que la sola escritte Ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Lo vamos pegando, poquito a poquito. Siemens a mi boca. Los lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito. Lo vamos pegando, poquito a poquito. ZANG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 Still feel like you're married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 strength in